11 uur. Het LOS-journaal door Rold Megens. Voor het eerst zijn er beelden opgedoken van de Nederlandse kapitein Raymond Westerling. Hij geeft daarop toe dat er onder zijn verantwoordelijkheid oorlogshandelingen zijn gepleegd in Nederlands-Indië, waarbij doden zijn gevallen. Het interview met Westerling werd in 1969 opgenomen, maar is nooit uitgezonden. Westerling werd al verantwoordelijk gehouden voor moordpartijen in Nederlands-Indië, waarbij naar schatting 3500 mensen zijn geëxecuteerd. Hij gaf in 1947 leiding aan de commando's van het depot speciale troepen. die in Zuid-Sulawesi, toen zuid celebes geheten, het verzet tegen de Nederlanders probeerde te breken. Mag ik u vragen, voelt u zichzelf eh, ook nu nog steeds eh, helemaal verantwoordelijk voor wat er destijds op Selebes is gebeurd? Ik sta paal achter mijn daden. Met dienstverstanden dat men dient een onderscheid te maken tussen oorlogsmisdaden. En de strenge maatregelen, consequent en rechtvaardig, onder zeer moeilijke omstandigheden. De cameraman die het interview in 1969 filmde, heeft het bandje nu aan de NCRV gegeven. Het gesprek met journalist Joop Buddinghuizer wordt vanavond uitgezonden. In het tv-programma Altijd Wat.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 Consument gaf opnieuw minder uit aan bijvoorbeeld kleding, meubels en auto's. Maar er waren ook nog een paar plusjes. Consument bezuinigde al heel lang. Maar gaf in dit tweede kwartaal toch meer geld uit aan consumentenelektronica. Dan moet u bijvoorbeeld denken aan de nieuwste generaties tablets en smartphones. En dankzij de sportzomer met de e het EK voetbal en de Olympische Spelen... kochten mensen veel meer televisies dan een jaar geleden. De lichte groei is opmerkelijk omdat het Centraal Planbureau voor heel 2012 een krim voorspelt.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 Door de aangekondigde bezuinigingen op de kinderopvang... ontstaan er weer wachtlijsten voor peuterspeelzalen. Volgens de brancheorganisatie MO Groep... gaan veel ouders op zoek naar andere oplossingen voor opvang. Vaak betekent dat het inschakelen van opa's, oma's en eh, buren. Omdat ouders het wel belangrijk vinden... dat hun kinderen met andere kinderen in contact komen... melden ze zich aan bij een peuterspeelzaal. Dat is goedkoper dan een kinderdagverblijf. Kinderen worden daar minder lang opgevangen.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 zijn jongere broer Raoul Vervingen. Het is niet bekend hoe het nu is gesteld met de gezondheid van Castro. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er ontstaan ook steeds, op steeds meer plaatsen stapelwolken. De loop van de middag komen een aantal stevige buien voor, waarbij het tot onweer komt. Met een zwakke tot matige Zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar 25 graden. ANWB-verkeersinformatie door een eerder ongeluk op de A27. Utrecht richting Golkum is de A27 tussen Knoopend-Everdingen en Lexmond... nog steeds dicht door technisch onderzoek. Na verwachting is de weg om 12 uur weer vrij. Uh, verkeer richting Golkum kan tot die tijd uh, omrijden door Den Bosch te volgen... via de A2 en de A15. Er staat daardoor wel op de A15 een korte file richting Golkum... tussen Knoopendel en Afrit-Leerdam, 2 kilometer. De andere kant op op de A27 richting Utrecht staat 2 kilometer kijkersfile. Bij knopend Everdingen. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord. Drie kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De weg is weer vrij. A50 Arnhem richting Os. Werkzaamheden tussen hetere knopend Ewijk zorgen voor een file van zes kilometer. En de N62, de Westerschelder tunnel, Borstelen richting België. De Westerschelder tunnel is daar even dicht. En dat komt door een reparatie aan een vrachtwagen. En dat duurt nog naar verwachting tot half twaalf. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Zaterdag rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Drie politica's in debat over de gezondheid. VARA. Radio 1. De Gids.fm. Met Deborah Plekkenhorst. Goedemorgen. Bent u bekend met het fenomeen thuiszitters? Je zou bijna hopen van niet, want dat zijn kinderen die op geen enkele school worden aangenomen. Scholen hebben namelijk het recht om zogenoemde risicoleerlingen te weigeren. Wie dat precies zijn en waarom het zo onterecht is, hoort u van advocaat Katinka Slump. Begin dit jaar werd de tv-helderziende Derek Ogilvie ontmaskerd door het programma Rambam. Wetenschapsfilosoof Herman de Recht was blij. Hij strijdt al jaren tegen types als Jomanda Char en dus ook Derek Ogilvie. Bent, gewoon omdat dat gratis kan? Die vraag werpt internetspecialist Francisco van Jolen zo meteen op... in een nieuwe rubriek over digitale communicatie. En doet u er ook aan, aan die digitale communicatie? Surf naar degids.fm Allerlei cijfers over de Nederlandse economie zien vandaag het licht. Maar ook vanochtend waren er cijfers over de economie en werkgelegenheid... bij onze oosterbuur Duitsland... Interessant, want er was grote schrik eind vorige week... toen Duitsland onder invloed van de eurocrisis... plotseling een winstwaarschuwing afgaf. Schrik dus, want de Duitse economie leek lange tijd... de enige hoopvolle in Europa te zijn. Hoe zit het werkelijk en wat betekent het allemaal voor ons in Nederland? Ik vraag het aan Tom Nijhuis. Hij is directeur van het Duitsland-instituut. Goedemorgen, meneer Nijhuis. Goedemorgen. De cijfers in Duitsland. Minder groei, hoorden we al even in het nieuws zojuist. Ja, maar altijd nog groei. Een groei van 0,3 procent... Dat ja. is beter dan uh, de meeste andere landen in Europa. Dat is uh, beter dan het woordje krimp, hè? Ja, zeker. Uh, de reacties in Duitsland? Want ik las bijvoorbeeld ook in De Spiegel uh, een, ja, een kop: Deutsche Wirtschaft verliest kracht. Toen dacht ik: Nou, dat is dan toch een beetje somber ook. Ja. Als je het woord minder gebruikt, is het natuurlijk altijd al negatief. Ja. Vorige keer was het nog uh, 0,5. Het is nu afgevlakt naar, naar 0,3. En in die zin kun je zeggen dat, uh, dat de kracht van de Duitse economie iets uh, inboet. En ook in de toekomst nog verder zal inboeten... als gevolg van een afzwakkende wereldhandel. Maar tegelijkertijd uh, is het nog wel een duidelijke groei. En zal over 2012 de Duitse economie toch met een kleine procent nog groeien. Noem nou even de wereldhandel. Is belangrijk voor Duitsland, want Duitsland leeft een beetje, als ik het zo mag zeggen, van de export. Uh, ja, en dan uh, daar moeten we onderscheiden tussen uh, Europa en, uh, en de rest van de wereld, met, met name China. Maar goed, in, voor beide exportmarkten, Europa is 40% van de Duitse export, uh, maar daar ligt de economie eigenlijk uh, op zijn kont. Dus daar. Uh, daar is de export minder, maar ook de, de Chinese economie is aan het afvlakken. En dat betekent dus ook dat, uh, dat de export naar China vermindert. Desondanks uh, is de uitvoer toch nog, toch nog gegroeid. En dat is een, een hele prestatie. Duitsland exporteert ook meer dan het eigenlijk importeert. Zorgt dat voor spanning in Europa ook verder? Uh, ja, ja st sterker nog, Duitsland is op dit moment het land met het grootste handelsoverschot, dus nog groter dan China. En gaat meer naar buiten dan naar binnen? En gaat meer naar buiten dan naar binnen, en, en, en dat op een hele grote wijze. Duitsland werd wel eens het, het China van Europa uh, genoemd, omdat de, de lonen relatief laag waren en Duitsland dus goed naar andere landen konden exporteren, terwijl andere landen niet naar Duitsland konden exporteren. En dat, uh, dat leidt tot spanningen. Dus Duitsland werd altijd opgeroepen. Zorg ervoor dat die, dat die binnenlandse vraag uh, bij jullie versterkt wordt. Bijvoorbeeld door de, door de lonen te verhogen. En nu Duitsland eigenlijk nog. Ja, toch, toch het exportland blijft en de andere economieën blijven groeien, neemt de druk op Duitsland toe om, om meer te gaan importeren. En uh, dat, zal, dat zullen we in de komende maanden zullen we dat, uh, wel degelijk gaan merken: dat, uh, dat de druk op Berlijn gaat toenemen. Want doet Duitsland ook erg weinig bijvoorbeeld ook aan het stimuleren van die binnenlandse consumptie? Um, het doet weinig in de zin dat, dat de overheid een, een, een relatief uh, spaarzaam beleid voert. Uh, men wil gewoon op een uh, 0% begrotingstekort uitkomen. En dat betekent dus dat, ik, dat de regering de, de binnenlandse vraag niet stimuleert. Maar wat we wel zien is dat... Na, na een tiental jaren van nauwelijks loonsverhogingen... dat de lonen uh, afgelopen jaar met zo'n 5% gestegen zijn. En dat is natuurlijk een uh, enorme impuls voor de binnenlandse vraag. Want als we even een vergelijking maken met Nederland... Ja. Nederland is uh, het afgelopen kwartaal dan ook met uh, 0,2% gegroeid. Mm -hmm. En dat lag volledig in de uitvoer. Ja. Een 3% groei. En die uitvoer die was voornamelijk naar Duitsland. Het ging over wederuitvoer. En terwijl de, de consumptie in Nederland is gedaald. Omdat mensen toch voorzichtig zijn met hun eigen gaven in een onzekere toekomst. En wat we in Duitsland zien is dat uh, de export een klein beetje is gegroeid. Maar de, de consumptie in Duitsland ook is gegroeid. En eh, daarom denk ik dat, dat al die negatieve voorspellingen, dat, dat die Duitse economie sterker zal afvlakken, dat dat nog wel eens mee kan vallen. Want die consumptie die blijft gewoon toenemen, want het aantal werklozen is lager, de lonen zijn hoger. En als je één bij één bij elkaar optelt, dan is het duidelijk dat dat de binnenlandse vraag goed zal doen. Zullen we toch nog even kijken naar die uh, afzwakkende uh, groei? Kunnen we dat dan weer één op één vertalen naar Nederland... en bijvoorbeeld ook de gevolgen voor ons land? Um, ja, ja dat, loopt, uh, dat, dat loopt vrij parallel. Als, als de Duitse export afneemt... dan betekent dat dat de Nederlandse uitvoer ook, uh, ook afneemt. En als de, de binnenlandse vraag in Duitsland afneemt... dan is dat ook een, een zware aantelating voor de Nederlandse economie. Ja. Um, dus in die zin hebben wij... Het hebben wij direct te maken met een uh, afzwakkende wereldeconomie. Maar kunnen wij nog wel degelijk profiteren... van de toch sterkere binnenlandse vraag in Duitsland? Ja, mogen we wel een beetje concluderen dat het ja, toch... u voorspelde al, hè, het, het zal uh, naarmate het jaar voordat ook weer wat afnemen... maar mogen we uh, ja, toch wel concluderen dat du de Duitse economie... toch nog wel ook de sterke is, en misschien ook wel ja, misschien de sterkste... Dat absoluut. Uh, het is misschien in absolute getallen een, een, een, nog een, een klein motortje... maar het is wel de enige motor in Europa uh, die we hebben. En uh, ja, verder, het is altijd zo ingewikkeld uh, om, om voorspellingen te doen over de toekomst. Want heel veel zal natuurlijk afhangen van wat, uh, wat de eurocrisis uh, gaat brengen. Als het zo doormordert als nu, komt Duitsland nog wel degelijk uit... op een groei van, van 1%, maar als... Uh, uh, als de crisis uh, in september uh, zich weer verdiept... dan, uh, dan kan dat natuurlijk negatieve gevolgen hebben. Ja, dat blijft voor ons allemaal koffiedik kijken natuurlijk. Ja, dat zeker. Ton Nijhuis van het Duitsland-Instituut, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit voorjaar besteden we in de gids aandacht aan de bezuinigingen bij musea. Bij zowel gemeentes als rijk overal werd gedreigd met bezuinigingen... of zelfs het stopzetten van subsidie. Colette van Nuenen bezocht toen verschillende musea... en in april ging ze naar Museum Boerhaven. Dat is het Museum voor Natuurwetenschappen en Geneeskunde in Leiden. Begin dit jaar leek het erop dat dat museum zou moeten sluiten... want staatssecretaris Zijlstra van Cultuur had bepaald... dat alle Rijksmusea 17,5% eigen inkomsten moesten hebben. En dat, dat haalde Boerhaven bij lange na niet. Directeur van Delft over dat scenario. Nou, dan was die collectie eigenlijk achter slot de grendel verdwenen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 in, in het Leidse bijvoorbeeld zou je kunnen kijken naar uh, de diverse Leidse musea. Naturalis, Oudheden, Volkkunde, uh, het Sieboldhuis. Uh, allemaal musea die toch een beetje een vergelijkbaar soortige achtergrond hebben. Daar zou je toch back-office, uh, dus gezamenlijke inkoop, IT, noem maar op, dingen samen kunnen doen. Ik denk dat daar wel het nodige nog uh, aan besparingen te halen is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 zal de komende jaren echt gaan veranderen. Een soort indik operatie. Ja, en ik denk dat je dan op die manier als je slim uh, uh, een beetje beloningen uitdeelt... dat je dus uh, de individuele museumdirecteur over een eigen schade kunt laten heenspringen. Want dat vinden ze wel moeilijk natuurlijk. Sommigen wel. Ik heb er zelf veel minder moeite mee. Museum Boerhaven is inmiddels in gesprek met technologie, technologie Museum Nemo... in Amsterdam over samenwerking. En dat kan eventueel tot een fusie van de twee leiden. Maar dat wordt later dit jaar duidelijk. Dit is Antoine Léon-Paul.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 Ça nous oh clair, oh clair, mijn mots d'amour sonnent super, le résultat me désespère, Et ça ne date pas d'hier, Au oh, clair, allez donne-toi un peu Leer, Antoine Leonpol. De Stukje bij beetje beginnen de scholen weer. Maar niet alle kinderen die naar school moeten, kunnen dat ook. Doordat geen enkele school ze wil aannemen... zijn er duizenden zogenaamde thuiszitters in Nederland. Jurist Katinka Slump bekommert zich om hun lot. En zij is mijn gast vanochtend. Goedemorgen, mevrouw Slump. Ja, goedemorgen. Vanuit de studio in Amsterdam. Hoe, hoeveel kinderen gaat het die onvrijwillig zitten terwijl ze wel gewoon leerplichtig zijn? Um, het gaat om zo'n 14.000 kinderen in ieder geval. Alleen de minister hanteert soms wat andere cijfers... omdat zij het begrip anders definieert. Aha, want hoe definieert zij het dan? Zij zegt dat kinderen die op niet op een school staan ingeschreven... dat dat geen thuiszitters zijn omdat het de verantwoordelijkheid is van ouders... om hun kind op een school in te schrijven. Alleen zij vergeet daarbij dat scholen ouders niet in staat stellen... om die kinderen op school in te schrijven. En daarom zijn het wel degelijk thuiszitters. Ja, want... De, bij de leerplichtambtenaren, om het zo maar even te zeggen... dus degenen die wel zijn ingeschreven, zijn het er 3500, als ik me niet vergis. Ja, dat zijn kinderen die staan op school ingeschreven... maar die bezoeken de school niet, omdat de school zegt... ik ben handelingsverlegen, ik kan dit kind geen onderwijs geven. Ja, want, want handelingsverlegen, dat klinkt als een heel juridische term. Um, wat, wat betekent dat eigenlijk? Want ze moeten wel gewoon naar school, maar de school zegt gewoon... ja, sorry, maar je komt er niet in. Nou, handelingsverlegen en uh, de veiligheid op school in gevaar brengen... zijn eigenlijk de enige twee gronden waarop scholen kunnen verwijderen. Ik zeg altijd, je bent handelingsverlegen als je eerst gehandeld hebt. En de ervaring leert dat veel scholen stellen... handelingsverlegen te zijn zonder te handelen. Maar vervolgens dus wel een argument kunnen hebben om te zeggen tegen de ouders... ja, ik ben handelingsverlegen, dan mag ik verwijderen... want ik kan eigenlijk geen onderwijs bieden. Waarom niet? Wat is er mis met die kinderen? Ja, met de kinderen is eigenlijk niet zoveel mis. Er wordt door een aantal ouders van thuiszitters nu onderzoek gedaan. Ik herken dat ook. Ik doe al zeven jaar deze groep kinderen. Um, 30% is te slim. 30% heeft inderdaad een beperking zoals ADHD, autisme... waardoor ze extra begeleiding nodig hebben. En 30% is gewoon puber, dwars, heeft een probleem in de criminaliteit. Dat is ongeveer grofweg de groep. Maar 60% zijn in ieder geval kinderen... die op dit moment heel goed op school zouden kunnen functioneren. Toch wil de school niet, weigert ze. Er zijn ook geen consequenties aan verbonden. Nee, het, is, het wordt gedoogd. U zei in het begin van dat scholen het recht hebben... om zorgleerlingen te weigeren of te verwijderen, maar dat is apart onjuist. Scholen denken vaak dat ze dat recht hebben... omdat in ons land heel centraal staat de vrijheid van schoolbesturen. En wij vergeten dat kinderen recht hebben op onderwijs... en dat staat in allerlei internationale verdragen. En het feit dat dat recht niet in onze grondwet staat... maakt dat onze wetgeving eigenlijk alleen maar wordt getoetst... aan die bevoegdheid van die schoolbesturen... en dat wij over het hoofd zien dat er ook nog zoiets is als recht op onderwijs. En dat zien wij ook heel sterk bij de wet passend onderwijs. En dat raakt hier dus ondergesneeuwd, dat recht? Dat raakt helemaal ondergesneeuwd. Gelukkig hebben wij nu een prachtige uitspraak van de rechtbank Den Haag... voor de mbo'er die illegaal in Nederland was en stage wilde lopen. De rechter heeft daar voor het eerst sinds tijden is rechtstreeks getoetst aan het recht op onderwijs. U strijdt zelf ook voor het recht op onderwijs... aan twee dyslectische broers, Hugo van 13 en Rieke van 15. Waarom zitten zij niet op school? Nou, de school heeft bij Henrique gezegd dat voor hem er alleen maar kostbaar particulier onderwijs beschikbaar is in Nederland. En bij Hugo heeft de school gezegd, ga jij maar naar huis en doe maar een deel van het onderwijspakket. En vervolgens heeft de school gezegd, omdat je niet het volledige programma hebt gevolgd, kunnen wij jou niet over laten gaan naar de tweede klas. Jullie kunnen, eh, over de beide broers is gezegd, eh, ga maar naar het VMBO Leerweg Ondersteunend Onderwijs. Maar de school die eventueel bereid was en zei van... ja, als ze echt nergens naartoe kunnen, dan wil ik ze wel hebben. Maar ik kan natuurlijk bij lange na niet bieden aan deze jongens... wat de school, een ateneemniveau, aan deze hoogbegaafde leerlingen kan bieden. Dus ja, um, dan hadden wij uh, die jongens ergens neergezet... waar ze mogelijk zeer ongelukkig zouden worden. En de strafrechter die de moeder voor het strafblankje kreeg, die vond dat ook. Die zei, ja, maar dat is geen passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafden. En juist de wet gelijke behandeling, handicap en chronische ziekte... moet ervoor zorgen dat je door een dyslexiebeperking... niet kunt worden achtergesteld wat betreft het onderwijsaanbod. Dus het ging ook dat... over school speciaal voor dyslectische leerlingen zelfs ook. De jongens waren bekend met hun de, de zware beperking dyslexie. De basisschool heeft met heel veel zorg en liefde... de jongens geleid tot een niveau VWO. En de school wist dus welke leerlingen ze in huis haalden. Maar waar komt het dan opeens vandaan dat ze zeggen... ja, opeens kunnen we het niet meer? Nou, ten eerste is Enrique verwijderd voordat ik in beeld was. Ik doe strafzaken. Er zijn zo'n 11.000 uh, zaken waarin procesverbaal wordt opgemaakt in Nederland. Ik ben eigenlijk de enige advocaat die ouders bijstaat in die strafprocedures. En op die manier kwamen de ouders bij mij. Op dat moment was Henrique al verwijderd en zat al lang thuis. En Hugo stond nog op school ingeschreven, maar zat ook thuis. En het eerste wat ik dan doe, is de school bellen om te zeggen... jullie hebben een leerling die staat bij jullie ingeschreven, jullie krijgen geld voor hem. Ik wil nu met jullie in gesprek over onderwijs. Wat zei de en school? Dat, nou, ik heb dat gesprek heb ik tientallen keren verzocht. Ik heb het niet gekregen en in plaats daarvan kwam er aan de andere kant een advocaat. En werd de verwijderingsprocedure van Hugo gestart. En toen? En toen zijn we bezwaar gaan maken tegen de verwijdingsprocedure. Mijn probleem is dat deze jongens wonen in de regio van de rechtbank Haarlem. En de rechtbank Haarlem heeft eind vorig jaar in een zaak van mij gezegd... ik vind het onderwijsrecht veel te ingewikkeld. Ik wil dat u liever eerst alle procedures loopt die het onderwijsrecht biedt. Dus ik had geen andere keus dan eerst de bezwaarprocedure tegen de school... tegen de verwijding, die heeft vier maanden geduurd. Daarna ben ik naar de katholieke klachtencommissie gegaan. Dat heeft ook een tijd geduurd. Ik had aanvankelijk voorgesteld aan de school... om naar de commissie Gelijke Behandeling te gaan... omdat die ook een mediation-traject aanbieden. En de school heeft toen gezegd dat ze niet van tevoren willen garanderen dat zij het advies van de commissie Gelijke Behandeling zullen opvolgen. Dus is het zinloos? Dus ja, dat was op dat moment niet de meest geëigende weg. Bovendien heb je in die zaken ongelooflijk veel werk... omdat ook een leerplichtambtenaar bezig is om elkaar melding te doen. Hoewel dat eigenlijk in is met de leerplicht... dat mag pas als ouders al een keer veroordeeld zijn. En je hebt vervolgens ook de Raad voor de Kinderbescherming in je nek... die zegt van ja, die kinderen zitten thuis en maken ons zorgen... waarop ik natuurlijk altijd zeg van ja, ga naar de school. En de andere scholen ja, waar je de die jongens weer moet aanmelden... herhaaldelijk, die zeggen continu van ja, hou even... Die school hebben wij met zorg uitgezocht voor hun. In het samenwerkingsverband. Dat is de school die de middelen heeft om die jongens te begeleiden. Als zij het niet kunnen, kunnen wij het ook niet. En daar sta je dan. En daar sta je dan. En, en uh, ik heb natuurlijk heel veel thuiszitter. Dus dit zijn maar twee van de tien. Langzamerhand raak ik de tel kwijt. Want uh, de scholen worden bikkelhard. Ik krijg ze niet meer geplaatst. En uh, ja, op dat moment moet je gaan besluiten wat je doet. En de jongens kwamen met de oplossing. Ik vond het fantastisch dat zij bedachten... wij moeten de zee op, want dan trekt iemand zich wat aan van ons lot. De wereldschool? Nee, de zee op. Laura ja. Dekker volgen. Zij volgden Laura Dekker, Echt de zijn de goede zuilers. Echt de zee op. En toen zij daarmee kwamen deze winter, toen dacht ik, wat geweldig, ze hebben een missie. En ze komen uit een isolement en ze doen het fantastisch. En ze genieten van om, om nu een strijd aan te gaan, om niet meer bij de pakken neer te zitten. En ik heb heel vaak moeten voldoen aan verzoeken van de media, van jullie, van het jeugdjournaal, van heb je een leerling, een zitten die in beeld wil komen, maar die kinderen zijn zo beschadigd en hebben zo'n negatief zelfbeeld, dat ik ontzettend blij was dat het nu twee broertjes betreft die samen sterk zijn. U noemde zojuist de wet passend onderwijs, die komt eraan. Uh, zou dat een oplossing bieden? Want dat verplicht eigenlijk de scholen om samen onderling een oplossing te gaan zoeken. Ik denk dat die wet heel veel conflicten met ouders zal geven. Juist omdat in die wet de rechtspositie van ouders niet geregeld is... de rechtspositie van de leerling te weinig. Dus ik denk dat er meer conflicten zullen komen. Um, ik de merk... rechtspositie bij... van de ouders? U bedoelt, de ouders hebben zelf verder helemaal geen inspraak maar nee, hun je kind geplaatst heel... wordt? Nee, de minister zegt altijd dat ouders een advocaat zoeken. Ik dank dan, minister, geef mij een lijstje namen, want ik ken ze niet... die die zaken doen, want die zaken worden niet gedaan. Er zijn geen advocaten voor ouders. Uh, bovendien is dat de grootste dienst die ik een school kan bewijzen... door een procedure te starten, want de school die heeft onbeperkte middelen... om een advocaat te betalen en uiteindelijk leggen ouders dan het loodje. Bovendien hadden Hugo en Henrik helemaal niets aan die wet... want die hadden al rechten op passend onderwijs. Zij stonden gewoon op een school ingeschreven. Dus de school had moeten doen wat uh, ze moet doen. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om dan te beslissen... als een school dat niet wil om dan naar een rechter te gaan in een kort geding die jongens door de deur te duwen... terwijl je weet dat ze niet welkom zijn. En dat is het grote dilemma van ouders. Wanneer gaan Hugo en Anrike de zee op? Nou, het wachten was op zo'n zonnecel, want zij moeten zichtbaar zijn voor de grote scheepvaart. Nou, die zit erop. Ze zijn bezig met, voeren, met, met eten en kleding en dat soort dingen. Vanmiddag hebben ze nog een interview op de radio... Um, het is afwachten van de wind tot die gunstig is. Zij moeten eerst naar Engeland. Maar ze staan op het punt van vertrekken. Ze staan op het punt van vertrekken, ja. En dat moet ook wel, want de Leerbrechtambtenaar heeft alweer aangekondigd... dat als er op 4 september geen school is... dat dan uh, de vervolging weer zal worden gestart. Terwijl ik in discussie ben met de gemeente Haarlem en Meer. Omdat deze jongens een half jaar thuis gezeten hebben doordat de school hun gewoon geen onderwijs gaf... en de leerkrachtambtenaar daarmee heeft ingestemd... althans toen geen procesverbaal heeft opgemaakt. Kunnen Hugo en Enrique, uh, ja met hun zeiltocht een hele hoop veranderen... als u al zo hard moet vechten? Um, ja, ik, ik geloof dat zij heel, goed, uh, heel veel dingen kunnen veranderen... omdat er heel veel geuzen zijn in het veld. En die geuzen zitten bij de inspectie en op OCW en bij scholen... en bij Defence for Children en bij Balans... Het punt is alleen dat, wij, uh, dat er een andere wind moet waaien vanuit de politiek. We zien dat er een minderheidskabinet is... en een uh, minderheidsstandpunt is in de Kamer om hier iets aan te doen. Want wij vechten nog steeds tegen de verzuiling. En ik betreur het zeer dat, dat een, een CDA-minister... eigenlijk die hoeksteen die het CDA zo hoog achtte... het gezin in het onderwijs voorkomen heeft vergeten... en daardoor een heel gammel bouwwerk is neergezet. En ik betreur het als jurist... Dat ik moet vechten tegen die onderwijsvrijheid van schoolbestuur die misbruikt wordt. Terwijl die onderwijsvrijheid eigenlijk zo ongelooflijk belangrijk is voor een, een, een onafhankelijk onderwijsstelsel. Katinka Slump trekt zich het lot aan van de thuiszitters. Hartelijk dank. Tot 12 uur nog vrolijke Nederlandse stoffen in West-Afrika. En hoe ziet u nu eigenlijk of uw bankgegevens zijn gekaapt? Daarover zometeen, Francisco van Jolen. Na het nieuws met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. Tegen de leider van de extreemrechtse Nederlandse Volksunie, Constant Kusters, is een werkstraf geëist van 40 uur wegens aanzetten tot discriminatie. Hij zou zich vorig jaar november tijdens een demonstratie in Enschede beledigend hebben uitgelaten over buitenlanders. Ook droegen de demonstranten vlaggen met een naziekruis. Aan de demonstratie in Enschede deden zo'n 40 leden en sympathisanten van de Nederlandse Volksunie mee. In de Noord-Franse stad Amiens zijn bij rellen 16 politieagenten gewond geraakt. De agenten werden bekogeld met projectielen en beschoten met hagel. Tientallen jongeren sloegen aan het rellen. Automobilisten werden uit hun auto gesleurd en auto's werden gestolen en in brand gestoken. En ook een kleuterschool in Amiens ging in vlammen op. Het is onduidelijk wat de aanleiding is voor de onrust. Voor het eerst zijn er beelden opgedoken van de Nederlandse kapitein Raymond Westerling... waarin hij toegeeft dat er onder zijn verantwoordelijkheid... door ondergeschikte oorlogshandelingen zijn gepleegd in Nederlands-Indië.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 Naamwebe verkeersinformatie: de A27 Utrecht richting Golkum is nog steeds dicht na een ongeluk tussen Knopend Everdingen en Lexmond. Door technisch onderzoek uh, is de weg nog bezet tot zeker 12 uur volgens Rijkswaterstaat. U kunt in de tussentijd voor het zuiden omrijden door Den Bosch aan te houden via de A2 en de A15. Rijdt u dan om? Op de A50 Arnhem richting Oost staat 6 kilometer file tussen Heteren en Knopend Ewijk vanwege werkzaamheden. Dan is in de N262 de Wester Schelde-tunnel richting België dicht. Het komt door een reparatie aan een vrachtwagen. Uh, die uh, Westerschelde-tunnel kan elk moment uh, vrijkomen. En de N757, Wietem-Dalfsen, is uh, in beide richtingen dicht... tussen Hoonhorst en Dalfsen. En dat komt door een ongeluk. Dit is de Gids.fm met Deborah Blekkenhorst. Hoe gek het ook klinkt, het straatbeeld in West-Afrika... wordt voor een groot deel bepaald door een bedrijf uit het Nederlandse Helmond. Het bedrijf Flisco. Want dat ontwerpt en fabriceert die bekende felgekleurde stoffen... met wilde descents. Verslaggever Anita van der Hulst werd rondgeleid in de Flisco-fabriek... door creatief directeur Roger Gerards. Een enorme fabriekzallen. Ja, wat ik ook wel bijzonder vind, is dat, dat je voelt dat dit hier al heel lang is. Als ik in Afrika... Bijvoorbeeld, we hebben shows... Ja, Legos en dan is het super high fashion, top, zinderend. Iedereen is helemaal enthousiast wat we zijn. We brengen echt inspiratie en fashion. En hier loop je op een hele stoere fabriek rond. En die combinatie van sferen is echt fantastisch. <Klacht> en uh, Flisco is eigenlijk een van de weinige industrieën nog uh, in Nederland waar uh, uh, katoen gedrukt wordt. We, moeten die kant op. we hebben een eigen productietechniek. We drukken echt nog met wax. Het is echt het traditionele batik vertaald naar een industriële techniek. Je ziet dus ook dat veel industrieën die een wat algemenere druktechniek uh, hanteren... die zijn juist vervangen door lage loonlangen. Die kunnen die techniek ook doen. En deze uh, vereist heel veel aandacht, precisie, kennis, kunde. Um, nou, dat kunnen we hier goed doen. En hier, al deze fabriekshallen, die horen bij Frisco. Ja, het ja, dit dit hele gebied is Frisco. Dat, dat, dat gebouw, daar zit de designafdeling. Dus we hebben ook de designafdeling hier. Dat zijn ook allemaal Nederlandse ontwerpers? Ja, Europese. Er zijn ook uit Frankrijk en Engeland bij. Totaal is de afdeling iets van 30 mensen. En we maken zo'n 206 per jaar. Ja, bij archief denk je aan archiefkasten met, met ordners enzovoort. Ik zie hier ook voornamelijk stoffen. Ja. ja, rijen lang, rijen lang, rijen lang. Elk dessert wat ooit door Flisco is gemaakt, wordt gearchiveerd en hier uh, bewaard. En Dat ze hier de hoek omlopen. U bent hier de archivaris? Klopt, ja. Ruud Sanders. De officiële titel is uh, conservator. Hè. En heeft, heeft u enig, uh, enige notie van hoeveel stoffen hier hangen? Uh, het archief beslaat ongeveer zo'n 350.000, maar dat is een schatting, stof, En dat is verdeeld over een 30.000, 35.000 decents. En uh, wat is het, het oudste eigen ontwerp wat hier hangt? Het, uh, ja, de ontwerpstudio is begonnen in 1895, dus dan moet je het ongeveer daar zoeken. Ja. Dit heeft ook de curatoren van de expositie zo geïnspireerd... dat Frisco niet alleen een fashionverhaal is nu voor West-Afrika... en dat Afrikaanse verhaal heeft... maar ook een soort uh, industrieel erfgoedverhaal is voor Nederland. Uh, je ruikt hier de stoffen, hè? Ja, ja. Wat je ook ruikt is de jute waarmee de stoffen worden ingepakt. Dat is zo, je ruikt heel duidelijk jute, ja. Wat je hier ziet is uh, de geluiden die je nu hoort. Het zijn de inpakgeluiden, de stoffen worden op een bepaalde manier gevouwen. De expositie heet 6 yards. Hè? We verkopen de doeken in lengtes van 6 yards. Dat is ongeveer 5,5 meter. En dat wordt hier gevouwen en ingepakt uh, om... Uh, te versturen naar West-Afrika en waarom 5,5, nou, dat is ook zo gegroeid. Oorspronkelijk had je sarongs ook in een bepaalde lengte waar dan eh, net goed kleding uit gemaakt kon worden. En dat is zeg maar de traditie van zes jaar geworden. En dan ziet u er in een enorme hal een onafzienbare rij in jute verpakte balen stof. Goedemorgen, Vlisco met Beatrice. Oui, bonjour, madame, je parle français. Le prix de la Superwax. Une Superwax, 79,11 euro. Oui, au revoir, madame. In de winkel die hoort bij de stoffenfabriek van Vlisco, euh, hangen alle decennies uit. Euh, mevrouw, wat voor klanten komen hier in Helmond? Erdwilmens uit Nigeria, Congo, Benin, Ghana... Het Wilafrikaanse mensen natuurlijk. Die hier uit de omgeving komen en die de winkel weten te vinden. Uh, erdwijk, ze komen uit Frankrijk en België, maar ook uit Afrika. Draagt u zelf wel eens iets van Flisco? Ja, wanneer is zomertijd? Ik doe het raar. Roger Gerard, als je gewend bent aan het straatbeeld in West-Afrika... met al deze kleurige stoffen, mensen ja. in, in, in, in jurken, en tunics van deze stoffen... Ja. dan is het straatbeeld hier wel echt heel erg grauw ja. en saai. Ja, wij zijn heel erg saai. Dat is echt ongelooflijk, uh, dat verschil. Mijn allereerste reis, die was vijf jaar geleden naar Benin. En dan, dan kom je op straat en dan heb je dus uren, uren, uren lang deze stoffen. En geen één persoon heeft hetzelfde aan. En dat luiden, dat, dat heel erg individueel is ongelooflijk. Ook wel heel bijzonder. Want het is in die zin vind ik het ook meer fashion en identiteit dan hier. Want wij kleden ons best wel conventioneel. Hè? Binnen strenge normen, toch. Grijs, bruin en zwart. Ja, ja, ja. En een spijkerbroek. Ja, en dat zie je ook bij een opening. Veel zwart. En als wij, we hebben ook exposities in West-Afrika. Of modeshows. Dan heb je wel een iets uh, vleuriger, uh, extravaganter, uh, spannender uh, audience, om het zo maar te zeggen. Rocher Gerards van de Flisco Fabriek. Hij leidde verslaggever Anita van der Hulst rond. Ik dacht dat ik de kapitein zei: Pay me my money down. Tomorrow is a sailing day. Pay me my money down. Pay me pay me pay me my money down pay me you'll go to jail pay me my money down as soon as that Bruce Springsteen, pay me my money down. De Begin dit jaar werd de populaire Derek Ogilvie... die op tv met geesten praat en de gedachten van kinderen leest... ontmaskerd door het VARA-programma Rambam. Hij vertelde van alles over de begrafenis van de opa... van een medewerkster van dat programma. Maar die opa was dus helemaal niet dood. Wetenschapsfilosoof Herman de Recht van de Universiteit van Tilburg... was niet verbaasd. Al jaren strijdt hij tegen types als Jomanda Char... en dus ook Derek Ogilvie. De ontmaskering van die laatste deed hem dan ook erg goed... zo vertelde hij aan Felix Meurders. Het gebeurt niet vaak dat je dit soort van mensen als Ogilvie... in dit soort van situaties kunt manoeuvreren. En wat dat betreft uh, hulde voor de, de Rambam-redactie... Dat, dat, uh, dat het is gebeurd en het is gelukt. Het is jammer dat ze niet uh, op het eind van het programma... Uh, hebben doorgevraagd. Uh, Ogilvie heeft gezegd... Uh, nou ik kan me van die, uh, van die reading helemaal niks herinneren... en had... Plotseling, plotklaps. Uh, geheugenverlies, leed aan geheugenverlies. Oh ja. En dat was misschien. Uh, en ging uiteindelijk trouwens ook nog met die nog levende opa op, uh, op de foto's, zoals we allemaal hebben kunnen zien. Ja, dat was misschien wel, is misschien wel een gemiste kans geweest. Want, want het komt dus niet zo vaak voor dat je mensen in, in dit soort van omstandigheden. Dit soort van mensen in dat soort van omstandigheden kunt, uh, kunt manoeuvreren. Je zou dan wat harder aan moeten pakken aan het had, einde. Had gekund, ja. Had gekund. U schreef samen met een, met een collega alweer een, een aantal jaar geleden het boek Wat een Onzin. En daarin trekt u van leren tegen dit soort fenomenen. Ja. Waarom geloven zoveel mensen dat toch in dan? Ja, dat, dat, dat is een hele goede vraag. En, en dat, is, dat is een vraag die wij ons een aantal jaren geleden ook hebben, hebben afge, afgevraagd. En gesteld. En um, ja, Hans Doormalen en ik, toen wij het boek schreven Wat een Onzin... Uh, zijn er uiteindelijk... Um, nou, achtergekomen is een te groot woord. Maar we denken dat het plausibel is... dat het te maken heeft met de structuur van de hersenen... die is gevormd in een, in een eindeloos lange, uh, uh, lang proces van natuurlijke evolutie. En de manier waarop de hersenen werken... is eigenlijk als een, een soort van uh, uh, uh, patroonherkenningsmachine. Uh, ja. En er hoeft maar dit te gebeuren of we zien... We willen die patronen zien, of we zien die patronen. En dat is eigenlijk een, een effect van de hersenen zelf. Waarom ziet u dat patroon dan niet, en andere mensen wel? Ik zie dat patroon ook. Wij allemaal zijn onderhevig aan, aan dezelfde uh, machinerie, om het zo maar te zeggen. Maar u uh, kijkt daar kost, doorheen? Nou, het kost je heel veel. Uh, dat is nou niet om, om arrogant te doen, en, en nou ja, we krijgen dat verwijt nog wel eens. Maar als je jezelf traint, dan kan je, dus, uh, dan kan je inderdaad onderkennen wanneer het... Uh, in bepaalde situaties uh, zo is dat je te voorbarig bent met conclusies. En dan trek je te voorbarig causale conclusies. En als je je daarop richt en als je daar gevoelig voor bent... en als je daarvoor traint in, in, in, in nou ja, hoogwaardig onderwijs uiteindelijk... Dan, dan lukt dat wel. Maar zelfs ik <laughs> uh, uh, tref, mij, tref mij regelmatig aan dat ik, uh, dat ik hout zoek, uh, zoek om iets af te kloppen. En meteen daarna denk ik dan, oh, oh wacht even, nee, dat, dit is... Dit, dit komt omdat ik denk dat er een relatie is, een oorzakelijke uh, is tussen mijn afkloppen... en een of ander ongeluk dat, dat ik daardoor voorkom of zoiets dergelijks. Maar u zegt mensen kunnen zich daarop treden. Ja, ik denk dat, onder, dat, dat goed onderwijs... dat is in ieder geval wat we proberen in, uh, aan de Universiteit van Tilburg... met onze studenten. Wij krijgen elk jaar duizend studenten... die wij een inleiding mogen geven in kritisch denken. Nou, als je je traint in kritisch denken... het is geen garantie uh, op, op succesvol ontmaskeren van al je, al je bijgeloof... maar het helpt. En toch maak je gekke dingen mee. Ja. Ik, ik ga er een paar onder de loep nemen. Ja. Iemand vertelt onder hypnose van alles over zijn vorige leven in een ander land. Een land waar die persoon nog nooit geweest is. Uh, en research toont dan aan dat wat die persoon erover vertelt opvallend accuraat is. Ja. Hoe kan dat? Nou, de eerste vraag die je altijd moet stellen, um, is altijd weer een, een beetje een, een dooddoener misschien, maar uh, is het zo? Is het zo dat die persoon inderdaad zulke gedetailleerde informatie geeft uh, waar die persoon op geen enkele andere manier aan heeft kunnen komen dan door een zogenaamd vorig leven te, te hebben geleid? Dan valt, er al, dan, dan valt eigenlijk alles al af. Er is eigenlijk geen geval waarin uh, het inderdaad zo is... dat gedetailleerde informatie uh, zodanig wordt gegeven... Dat, dat je dat kunt checken en dat het klopt. Het is vaak zo van, ja, ik zie een stad... en we hebben een bekend geval gehad met uh, een antiekhandelaar... die uh, uh, dacht dat hij een, een organist of een pianist was in, in Salzburg. Ja. Ja, ja, er zijn inderdaad pianisten geweest ten tijde van Mozart... of organisten ten tijde van Mozart in Salzburg. Ja, ja Salzburg stond bekend als een, een, als een plek... waar heel veel uh, vloeibare chocolade werd gedronken enzovoort. En natuurlijk weten we dat daar een oud café is. En, snap je? En de, de gedetailleerde informatie is nooit op het niveau... van de naam van het café of de, de, de naam van echt de straat. Echt nooit? Echt nooit, nee. Ik heb wel eens artikelen gelezen waarin dat wel wordt beweerd, hoor. Ja, nee, dat, het wordt wel beweerd, maar... Het punt is dat je op dat moment op zoek moet gaan naar... gaat het hier om een anekdote of gaat het hier om daadwerkelijk feitelijk materiaal? Nog eentje. In 2010 begon een Britse vrouw na een migraine aanval plotseling Chinees te praten. Dat ze <laughs> nooit geleerd. Dan ja. nou sta je toch gratis te kijken als man, denk ik. Ja, precies. Als het zo is, wel. Maar u gelooft dat niet? Nou, ik, ik, ik, ik zou zeggen, het is weinig plausibel. Het is weinig waarschijnlijk dat het zo is. Ja, maar het kan dat, voorkomen, kennelijk. Nou, Nee, nou dat, dat zeg je, zegt u nu, ja? maar, maar dat is precies wat we moeten onderzoeken. Eerst moet het verschijnsel zijn voordat je daar een verklaring voor gaat vinden. Als iemand aan mij vraagt, meneer de rechter, hoe verklaart u dat er elke vrijdagavond een vliegende Schoteland in de, op, de, op de heuvel in Tilburg? Ja, hoe moet ik dat nou, godsnaam, verklaren? Ja, waarom zou ik dat verschijnsel gaan verklaren als het helemaal niet voorkomt? En in dit geval, dat, dat foreign language syndrome, wat dan zo nu en dan voorkomt, ja. Ja, het, is, het is gebrabbel wat lijkt op Chinees, maar het is geen Chinese taal. Ik ga er gewoon even door. Ja. Mensen met een bijna dode ervaring die hebben vaak hetzelfde verhaal. Oh, ja. Ja. Ze stijgen op uit hun lichaam... Mm -hmm. en zien zichzelf dan op hun ziekbed liggen. Ja. Dat zijn ervaringen die over de hele wereld worden opgetekend. Ja, en die ervaringen die zijn er. Ja. Ja. Nee, dat, maar dat ontkennen wij ook helemaal niet, die ervaringen er zijn. Er zijn uh, helaas uh, mensen die zich voordoen als wetenschapper... die ja. uit de, dit soort van uh, exotische ervaringen, vreemde ervaringen... allerlei uh, ridicule conclusies trekken. Zoals bijvoorbeeld uh, dat, er, dat je een, een bewustzijn kunt hebben... Uh, op het moment dat je, dat je lichaam uh, niet meer functioneert. En ik wil er nog een keer op wijzen dat wij de ervaringen niet, uh, niet ontkennen. Het is niet zo dat wij zeggen dat die mensen uh, raar zijn of gek zijn... of dat ze dingen verzinnen. Maar uh, de ervaringen die ze hebben zijn... Van van dezelfde orde als andere hallucinaties. Maar is het aangetoond dat dat niet kan kloppen dan? Wij hebben heel veel wetenschappelijk materiaal... dat ons uh, uh, doet geloven ja. dat, dat dit wel heel erg onwaarschijnlijk zou zijn. En we moeten dus heel sterk empirisch materiaal hebben... om te zeggen, luister, er kan bewustzijn zijn... zonder dat het lichaam functioneert. Dat hebben we nog nooit, maar dan ook nog nooit ergens gezien. Ook die is nu bijna twee keer ontmaskerd. En toch blijven mensen in hem geloven. geloven. Ja. En zo, uh, ja, je ziet reacties op internet. Ja, uh, voor mij kan die niet stuk. Maakt niet uit of die ontmaskerd is. Zal wel een keer een foutje maken. Mag toch wel? Nou ja, kijk, het, het, het is... Het interessante van, uh, van de van psychologisch onderzoek van, uh, van tegenwoordig... is dat we... Steeds meer weten over hoe fascinerend de hersenen wel niet werken. Yeah. Maar hoe fascinerend de hersenen wel niet werken, het is nooit bovennatuurlijk. Het is nooit paranormaal. En uh, mensen, um, we weten inmiddels dat de structuur van de hersenen zodanig is dat mensen altijd op zoek gaan naar confirmatie van hun opvattingen. en altijd disconfirmatie of weerlegging van de opvattingen uit de weg gaan. Ja, dan krijg je dus dit. Dan u gaat u je gaat een kansloze strijd aan. Ik ga een kansloze strijd aan. Nou, niet helemaal kansloos. En, en er is een lichtpuntje. En dat lichtpuntje, dat wou ik toch wel even benadrukken. Uh, wat Hans Doormaal en ik proberen te doen, in ieder geval aan, binnen onze onderwijsinstelling... de Universiteit van Tilburg, is om elk jaar die duizend uh, eerstejaars... en tweedejaars en derdejaars die wij daar krijgen... om die een cursus te geven in kritisch denken. En zo'n zo gevoel, zo'n gevoeligheid voor kritisch denken... kan je een heel eind op weg helpen in het uh, proberen te, te achterhalen... waar je geloof uh, terecht is en waar je geloof onterecht is. Ja, een paar studenten in Tilburg. Ja. Nee, het zijn niet, nee, het zijn niet een paar studenten. Het zijn uh, heel veel studenten. Um, en uh, Tilburg is uh, inderdaad een, een plek waar, uh, waar belangrijk, wordt, belangrijk psychologisch alweer. onderzoek wordt gedaan. Dus ja. Ondanks het feit dat er uh, zo nu en dan uh, iemand wordt ontmaskerd als fraudeur. Wetenschapsfilosoof Herman de Recht in uh, gesprek met Felix Meurders. De Gids.fm van computervirus tot Facebook-status. Internetjournalist Francisco van Jolen houdt ons op de hoogte... van ontwikkelingen en nieuwtjes in de digitale media. Goedemorgen, Francisco. Goedemorgen, de Boran. Zullen we het nog even hebben over het Dorival virus Oh ja, is wel een leuk onderwerp, ja. hè? Uh, hackers die de hand wisten te leggen op de bankgegevens... van ruim 1600 burgers, ook gemeenten, uh, werden besmet. Hè? Venlo en Bos, bijvoorbeeld. Ja. Ik vind het nogal angstaanjagend, want ik lees dat. Ik denk, ik ben ook... Klant bij een bank, een bank die ook veelvuldig werd genoemd, ING. Hoe weet ik nu of mijn computer nog schoon is? Nou, er is een, je kan een, een, naar een site toe die heet surferite.nl. Uh, dat is een Nederlandse site. Helaas, uh, daar staat een blokje nieuws en daar staat, dan kan je een programmaatje downloaden. Helaas is de informatie daarover weer in het Engels. Maar goed, <laughs> okay. daar kan je dan wel doorheen. En als je een programmaatje downloadt, dan maakt je je computer schoon... Um, uh, van die, als, die, als daar van die bestanden op zitten. Uh, inmiddels, nu.nl, Brenno de Winter, die, uh, journalist bij nu.nl, heeft ontdekt dat er nog meer servers zijn waar uh, bankgegevens staan. Dus dat er waarschijnlijk toch nog meer slachtoffers zijn dan mensen tot nu toe Het blijft een beetje griezelig. Uh, een fenomeen. Dus je kan het niet echt achterhalen, maar het beste is wel om dat hulpmiddeltje te installeren hulpmiddeltje, en je computer te oh schoonmaken. Ja, en, en je virusscanner te, te updaten. Inmiddels ja. kennen de de virus, In het begin was het probleem dat virusscanners dat Dorivel ding niet herkende. Nou, inmiddels wel. Dus ik zou zeggen, update je virusscanner. Dat moet je sowieso altijd doen. Nu nog eens een keer reden om dat extra te doen. En uh, dan weet je vanzelf wel of die het merk En opletten, want wij werden gisteren ook gebeld door een luisteraar. Die zei, ja, ik werd gebeld door iemand die heel gebrekkig Engels sprak. En die deed zich voor als iemand van de Microsoft uh, Helpdesk. En of ik maar eventueel wilde installeren, want dan was het ook opgelost. Ja, dat is eigenlijk, dat, dat moet je ook, met, als je informatie gaat googlen, heb je ook dat probleem dat hè, de, de oplichters doen zich voor als redders. Het is een beetje, zeg maar, hè, alsof ze aankomen rijden in de ambulance en vervolgens met <laughs> je huisraad vandoor gaan. Ja. ja. Uh, opletten dus inderdaad. En, en uh, kwaadwillende IP-adressen uh, blokkeren... zoals ja, bijvoorbeeld dat is, uh, dat, ook wordt geadviseerd? Ja, dat, dat werd geadviseerd. Maar ja. dat werd vooral geadviseerd in de tijd dat de viruskunders... dat nog niet herkenden. Was dat een uh, hulpmiddel? Ik denk altijd als je in staat bent... Als je zo uh, vaardig bent met je computer om je IP-nummers IP te blokkeren... Ja. dan weet je ook wel hoe je je viruscanner moet dat updaten. Lijkt ook, ja. Dus uh, dat is toch meer iets voor uh, organisaties en bedrijven die dat wel moeten doen. Zo is het. Tot zover uh, het virus. Uh, je hebt ook het internet natuurlijk voor ons afgestruind op bijzondere ontwikkelingen. En je bent best wel nou ja, heel opmerkelijke dingen tegengekomen, mag ik wel zeggen. Uh, ja, nou weet je wat ik zo grappig vind? Internet gaat natuurlijk steeds meer, wordt steeds meer een kopie van de werkelijke wereld. Hè, door de alle foto's, de filmpjes, de hele clips. Dus dat betekent... Dat je eigenlijk ook steeds meer kunt ontdekken op internet dingen die we niet wisten. En nu is er toch wel weer wat bijzonder ontdekt: een nieuw dier waarvan we het bestaan niet wisten. Iemand zat op, uh, <laughs> op Flikker te kijken naar foto's van, uh, ja, sommige mensen hebben dat als hobby. Gaasvliegjes, wie ja. kent ze niet? Hè? Nee. Uh, de, <laughs> dus En die zag ineens een gaasvliegje. Hij uh, heeft heel dunne vleugels. Ook ja, heel dunne vleugels. Met een uh, rare tekening op. Ik vind het zelf eigenlijk wel een heel slim gaasvliegje. Want hij heeft op zijn vleugel een soort ja, tatoeage, zou je kunnen zeggen. Van een spinnetje. Wat ja. ik op zich een slim vind. Dat je, als je een andere spin bent, denk je... Nou ja, hij wordt al opgegeten, dus ik ga hier iets <lacht> anders heen. Maar en, uh, die zei, die ken ik helemaal niet. Dus hij nam contact op met die man ergens in Azië. Van, uh, uh, ja, wat is dat voor beestje? Hij zei, ja, ik heb alleen maar gewoon even buiten wat foto's lopen maken. Ik heb dat beest niet bewaard. Maar een jaar later kwam die er nog een tegen en toen heeft hij hem in een potje gestuurd... gestopt en opgestuurd naar degene die de vraag stelde. En die heeft dat weer doorgestuurd naar Museum Londen. En verdomd, daar vonden ze net zo'n exemplaar... maar ze kwamen er ook achter dat dat nooit een naam had gekregen. Nu heeft hij wel een naam gekregen, dus is een nieuw insect ontdekt via internet, en de verwachting is... omdat iedereen voortdurend overal foto's van maakt... dat dat wel vaker gaat gebeuren. Dat is sowieso al... Hè? er worden vaker dingen ontdekt via ja, internet. Goed blijven speuren dus, uh, in ieder geval. En je moet er verstand van hebben, laten we, want ja. zo'n gaasvliegje... zou ik niet kunnen ontdekken. Nee, er was uh, een voorbeeld van wat er net ook weer ontdekt is. is uh, je zou het ook niet verwachten. We denken Je kent alle piramides wel. Uh, nou, wellicht zijn er nieuwe piramides ontdekt in Egypte... door iemand die met Google Earth heeft zitten studeren... En uh, rare lijntjes ontdekt die nog niemand anders gezien had bij een nederzetting. Uh, Egyptologen zeggen ja, het is niet zeker of het een uh, piramide is. Dat lijkt me sterk veel hè, een rare locatie. Maar er is vermoedelijk wel een bouwwerk daar. Dus je zou kunnen zeggen: Indiana Jones zit tegenwoordig achter de pc. Het is wat minder spectaculair, maar je vindt wel de dingen die je nodig hebt. Nou, zeg dat. Uh, Facebook uh, stip ik toch ook nog even aan. Uh, het sociale netwerk natuurlijk waarop je je leven online kunt delen. En er is een nieuwe optie. Ja. Uh, kijk, uh, bij Facebook kan je levensgebeurtenissen aangeven. Dat je zelf geboren bent en uh, nou ja, dat je getrouwd bent en verloofd en zo. En dan, uh, dat, dat, dat zijn, je, je verzamelt aan je leven. Ja. Het is eigenlijk een soort fotoalbum voor uh, wat, wat vroeger mensen een plakboek bijhielden. Nou, dat is Facebook steeds meer aan het worden. En ze hebben nu een optie toegevoegd. Deze in Nederland, tenminste bij mij nog niet, misschien bij andere mensen wel, nog niet toegevoegd. Hij zit ook nog niet in de Engelse versie overal. Maar uh, je kan nu aangeven dat je in verwachting bent. Ah. Nou, dat is een hele slimme optie voor Facebook, want... Baby's, dat is de grote. Daar draaien sociale netwerken op. Alles wat met baby's hebben. Alles dat heeft allemaal een enorme activiteit. Je kan je dat zelf ook wel voorstellen. Mensen krijgen een baby. Andere mensen willen daar graag van op de hoogte blijven. Je bent tegelijkertijd moe. Dus je kan niet iedereen te woord staan. En tegelijkertijd ben je met niks anders bezig dan de baby. Dus dan is Facebook ideaal. Nu krijgt de optie hè, dat je kan zeggen: ik ben in verwachting, dat is voor Facebook ook heel erg fijn. Want we weten natuurlijk. Uh, Facebook is gratis en er is de bekende uitspraak... als er iets gratis is, dan ben je geen klant, maar dan ben je een product. Ja. En uh, Facebook, uh, informatie over vrouwen die zwanger zijn, uh, heel veel geld waard. En die geef je nu zo aan Facebook. Ja, zomaar gratis en voor niks. Toch een beetje opletten, denk ik dan. Ja, toch? Ja. Eh, uh, misschien. Ja, <laughs> ja, zo is het, Francisco van Jolen. Dank je wel. En uh, volgende week praat je ons weer bij over de digitale ontwikkelingen. Frank Mosch, zo zometeen met lunch. Uh, ja, we gaan het onder andere hebben over Van Persie... die met ongelofelijke tegenzin uh, de pers eigenlijk weer te woord stond. Dat zometeen. Oh. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Verkiezingen bij Tros Kamerbreed. Zaterdag, rechtstreeks vanuit de Openbare Bibliotheek in Den Haag. Drie politica's in debat over de gezondheidszorg. Met demissionair minister van Volksgezondheid Edith Schippers, de nummer 2 van de VVD. Ik denk dat de kwaliteit van zorg echt beter kan. Met Fleur Agema, de nummer 2 van de PVV. Er wordt niet gesneden in het eigen vlees, maar de buil wordt gezet in de patiënt en de ouderenzorg. En Rens Leijten, nummer 2 van de SP. Voorzitter, volgens mij maakt de minister een grote fout. Zaterdag in Trotskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.